12 uur. Dit is Radio 1 met Ghislaine Plag. Goedemiddag. In het mediaforum van lunch bespreken we straks de manier waarop er bericht wordt over de twee vermiste broertjes. En we spelen natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Maar eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Goedemiddag. Burgers gaan opnieuw in Doorn zoeken naar de twee vermiste jongens. Lagere BTW levert de bouw geen extra werk op... en fel protest tegen de biddende vrouwen bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Van het westen uit af en toe zon, maar ook een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden en het waait stevig. In het weekend wisselvallig met aan zee de meeste zon en landinwaarts buien. Vooral morgen zijn die pittig. Het wordt 14 graden, zondag is het nog wat frisser. De meeste regen valt dan in het noorden en oosten. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan vanmiddag opnieuw op zoek naar de vermiste broertjes uit Zeist. Via Facebook willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk mensen vragen om mee te helpen. Een van die initiatiefnemers is Mark Satijn. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt gisteren ook al gezocht in de bossen bij Doorn. Wat kunt u vandaag nog doen? Wat vandaag eigenlijk de bedoeling is, gisteren uh, zijn wij op een, met een klein burgerinitiatief van 55 tot 60 personen. We wij gaan zoeken in de, aan de overkant van het Doornse Gat. Dat is dus de vindplaats waar de vader gevonden is. Ja, uiteindelijk werd er door de politie verzocht om niet verder te gaan uh, omdat het donker begon te worden. En vandaag willen wij weer op dat punt waar wij gisteren verstopt zijn, weer verder zoeken vanuit Doorn. Uh, plus het feit dat daarna nog, of daarnaast wordt er in verschillende Doornse ook nog gezocht uh, op bepaalde gebieden. En daar wordt nu momenteel af te afgekaart waar we gaan zoeken. Maar toch om bepaalde regionen in deze omgeving uit te kunnen sluiten van een eventuele vindplaats. Ja, wat zit er nou achter? Want de politie is er niet zo blij mee, dat is toch hun werk? Nou, wat gisteren ook gebleken is uit, uh, uit de media, want uiteindelijk de politie is er niet zo heel blij mee... ...dat werd gisteren ook alweer enigszins uh, teruggehouden door uh, Bernard Jens van de politie. Dus uiteindelijk, ze willen uh, wel daar een beetje de coördinatie over houden. En dat is op zich ook begrijpelijk. Je kan niet zomaar met, met 60 man een bos induiken... Uh, ...om maar iets te gaan zoeken. Dat moet wel redelijk georganiseerd gaan. Zo is het gisteren gegaan en hoe het gisteren gegaan is, dat was prima...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 Uh, vanuit daar zullen we gaan kijken wie en hoeveel personen op welk gebied worden ingedeeld. Maar we verwachten er meer dan gisteren, gisteren, waren de 60. Hoeveel het exact worden, dat moet ik helaas nog niet, uh, niet zeggen. De zoektocht gaat dus vanmiddag door op de Utrechtse Heuvelrug. Mark Satijn, dank u wel. Het tijdelijk lagere btw-tarief van 6% op renovatiewerk in woningen leidt niet tot extra werk in de bouw. Dat blijkt uit een inventarisatie van vakblad Kobouw. In het woonakkoord werd afgesproken dat de BTW op verbouwingen op 1 maart omlaag zou gaan van 21 naar 6 procent. Die maatregel was bedoeld om de bouwsector te stimuleren. En het Economisch Instituut voor de Bouw rekende op een extra impuls van 600 miljoen. Maar wat blijkt, de maatregel levert nauwelijks extra werk op. Brancheorganisatie Bouw Nederland geeft toe dat de BTW-verlaging niet werkt. Veel huizenbezitters zijn namelijk onzeker over de ontwikkeling van de huizenprijzen en stellen investeringen uit. Ja, grote consternatie bij de Klaagmuur in Jeruzalem vanochtend. Een groep Joodse feministen maakte gebruik van de toestemming... die ze sinds kort van de rechter hebben... om volgens hun eigen gebruiken te bidden bij de Klaagmuur. En veel ultra-orthodoxe Joden zijn er valikant op tegen. En maakte dat vanochtend kenbaar. Correspondent Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Eerst even goed om te vertellen, misschien Monique, over welke gebruiken gaat het? Het gaat er eigenlijk om dat deze vrouwen willen bidden zoals orthodoxe mannen bidden. Zoals de orthodoxe praktijk is. En dat betekent bijvoorbeeld een gebedsjaal dragen, gebedsriem om en hardop bidden. Dat is op dit moment verboden bij de klaagmuur. Omdat de, klaagmuur, de regels bij de klaagmuur die bij de klaagmuur gelden zijn de orthodoxe regels. En volgens de orthodoxe praktijk mogen mannen dat doen, maar vrouwen niet.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 Oké, okay, dankjewel. Monique van Hoogstraden in Jeruzalem. Rechters zijn tegen het plan van staatssecretaris Steven uh, om korte gevangenisstraffen te vervangen door een enkelbandstraf. Uh, staatssecretaris Steven heeft in zijn plan als bezuiniging voorgesteld... om gedetineerden met korte straffen thuis te laten uitzitten... en ze kunnen dan met een enkelband elektronisch in de gaten worden gehouden. Peter Lemaire van de Raad voor de Rechtspraak is hier, uh, het hier niet mee eens... en dat liet hij weten in onze ochtenduitzending. De rechtelijke macht vindt dat uh, alle straffen uh, moeten worden vastgesteld... na afweging van alle omstandigheden in de openbare uh, terechtzitting... waarbij uh, niet alleen de verdachten, maar ook uh, het publiek... en de slachtoffers en de pers aanwezig is... zodat iedereen kan zien welke omstandigheden hebben uh, meegewogen... tot uh, de straf die is opgelegd. En als rechters een gevangenisstraf opleggen... dan bedoelen ze ook een gevangenisstraf op te leggen. Mm -hmm. U vreest ook dat de plannen van de staatssecretaris... voor maatschappelijke onrust zullen zorgen. Uh, waar zit hem dat in? Waar zou hem dat in kunnen zitten? Uh, nou, een tijdje geleden was er uh, ook sprake van uh, dat de samenleving eigenlijk werkstraf uh, al een uh, te lichte vorm van straf vond. En dat heeft dan geleid tot een wetsvoorstel uh, die uh, uh, een beperking bracht in het opleggen van uh, werkstraffen. En ik kan me zo, uh, zo voorstellen dat de samenleving ook uh, enkelbandjes uh, niet zwaar genoeg zal vinden als uh, straf. Nu is aan de lijn Pieter Vleming van de Bond van Wetsovertreders. Een hele goedemiddag. goedemiddag. Ja, De rechters hebben bezwaar tegen dat plan van Teven. Uh, wat vindt u ervan? Ja, daar zit op zich wel wat in. Het is natuurlijk niet aan de overheid om te bepalen wat iemand voor straf krijgt. Maar dat is altijd nog voorbehouden aan de rechtelijke macht. En um, dus daar zit wel wat in. Ja, maar uh, ja, heeft de enkelband wel het effect wat de rechters beogen? Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk van tevoren wat koffiedek kijken, maar... Uh, we hebben gezien in het verleden, in de afgelopen drie jaar, dat uh, die werkstraffen die, uh, uh, die toen uh, min of meer zijn ingetreden, uh, toch wel zijn effect sorteren. En uh, daarnaast uh, uh, uh, voor uh, gedragingen, strafrechtelijke gedragingen, tot een uh, maximum van uh, zes maanden. Uh, uh, heeft dat in ieder geval tot het uh, gevolg dat uh, naar onze mening het race, aantal recidieven terug zal brengen. Omdat uh, veroordeelden daarmee uh, een huis en een haard kunnen behouden. En uh, het, het gebeurt nu regelmatig dat uh, mensen hun huis kwijtraken, uh, vrijkomen uit de gevangenis met een vuilniszakje uh, een, uh, een op straat komen te staan en uh, vervolgens een deur verder weer uh, een overval plegen. Dus uh, omdat mensen uh, die uit de gevangenis komen en hun huis kwijt zijn geraakt, uh, geen andere. Mogelijkheden hebben om, eh, om te resocialiseren, om weer terug te keren in de maatschappij. En die enkelband, en zeker voor uh, straffen uh, tot een maximum van zes maanden, uh, die zullen ertoe bijdragen dat uh, gedetineerden of veroordeelden uh, dan in ieder geval een huis uh, behouden. En um, uh, een ander punt is dat uh, de staatssecretaris ook wil dat uh, die veroordeelden aan het werk gaan. En dat is natuurlijk ook een, uh, een hele goede zaak. Uh, je mag best wel, ja. uh, best wel werken in combinatie met een straf. Nou ja, dus u denkt, nou het kan best eens goed uitpakken. Als je thuis moet zitten met een ja. enkelband, dan moet je in ieder geval ook een huis hebben. Dat lijkt me ja. een, uh, een duidelijk uh, standpunt. Pieter Vleming van de Bond van Wetsovertreders, dank u wel. Bondskanselier Merkel heeft een bezoek gebracht aan, het, aan de Duitse militairen in Afghanistan. Ze is geland in Kunduz, in het noorden van het land en eh, daar wilden ze eigenlijk vorige keer ook alleen, maar eh, tijdens een bezoek. Maar dat kon toen niet om veiligheidsredenen. Merkel vertelde de troepen, die ze uitgebreid bedankte, dat ze erg blij was dat het er toch van is gekomen. Ja, wat om met de te zijn Bij mijn laatste bezoek in Afghanistan, wilde ik aus niet <coughs> naar. Ulysses, om zo meer ik tevreden dat ik het vandaag hierheen geslaagd heb om u eerst even een paar danken te zeggen voor de arbeid die u hier leist, voor de dienst die u leist. Dank u wel, zei Merkel. Ze, zijn blij, ze is blij dat ze er is. Merkels bezoek volgt een week na de dood van een Duitse militair, het eerste Duitse slachtoffer in Afghanistan in twee jaar tijd. De bondskanselier hield samen met de minister van Defensie, de Mezière, een moment stilte bij het monument voor die gevallen militairen in het Duitse kamp. Merkel zei opnieuw dat Duitsland ook na de terugtrekking van de westerse troepen... volgend jaar actief wil blijven in Afghanistan. En ze riep andere landen op om Afghanistan ook militair te blijven steunen. Sport. De sportwereld heeft geschokt gereageerd op de dood van de Britse zeiler Andrew Simpson. Hij kwam om het leven bij een trainingsongeluk in de buurt van de kust van Californië. Simpson veroverde Olympisch goud bij de Spelen van Peking en Olympisch Zilver in Londen. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen ging bij die laatste Spelen veel om met Simpson. Hey, ik heb hem vooral leren kennen voor de Spelen. Zaten we natuurlijk heel erg veel in Weymouth en uh, hij was een van de ja, lokale jongens daar.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 Maar hij is wel van ondergaan met iets waar, waar hij van hield... en waar hij, uh, ja, waar hij heel veel passie liefde in stak. Natuurlijk um, uh, wens je dat niemand toe en dat het niemand gun. Maar het is, het is wel een, een mooie manier om weg te gaan. Zij zei Dorian van Rijsselbergen over Andrew Simpson. En die werd trouwens 36. Dan is het tijd voor verkeersinformatie. 13 over 12. John Barker, ga je gang. Files op de A2 Eindhoven, België in beide richtingen bij Maastricht 3 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A17 van Roosendal naar Dordrecht bij Moerdijk zorgt voor een file van 3 kilometer. De rechter staat is daar dicht. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Knoop het Hooipolder 3 kilometer. En bezoekers aan de Keukenhof die komen eerst in de file op de N207 Bergambacht richting Lissen bij Hillegom 3 kilometer. En van en naar Breda rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en een vertraging meer dan een uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan vanmiddag opnieuw zoeken... naar de vermiste jongens uit Zeist. Het tijdelijk lagere btw-tarief van 6% op renovatiewerk in woningen... leidt niet tot extra werk in de bouw. En honderden ultra-orthodoxe Joden hebben geprobeerd... een groep vrouwen tegen te houden die bij de klaagmuur in Jeruzalem... wilden bidden. De vrouwen droegen gebedsjaals die normaal alleen door mannen worden gedragen.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 Dit is Radio 1 En CRV Lunch. Hilaire Plag. Goedemiddag, de zoektocht naar de vermiste jongetjes Ruben en Julian blijft de media volop bezighouden. Of die berichtgeving te uitgebreid is en wat voor een krant of televisieprogramma dan wel zinvol is, dat bespreken we zometeen in het mediaforum. En daarin zit vandaag Marian Zwageman, media-innovatieconsultant en Hans Larousse, oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal. Zijn opvolger, Marcel Gelouf ziet de NOS in elk geval niet als een opsporingsmiddel.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 Excuus voor de muziek daaronder, daar ging eventjes uh, technisch iets uh, mis. Tegen 1 uur, dan spelen we de Nationale Nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag moet over de 100 punten heen zien te komen. Als u nou zelf een keer mee wilt doen aan de quiz, doe dat vooral. Mail dan even uw naam en nummer naar nationale nieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Zeker 600 mensen deden afgelopen nacht mee aan De Nacht van de Vluchteling. Wandelaars vragen aandacht voor vluchtelingen. en halen door sponsoring geld op voor het ruimen van landmijnen in Zuid-Soedan. De tocht van 40 kilometer had al voor de start. zeker 150.000 euro opgeleverd aan sponsorgeld. En ook de media waren ruim vertegenwoordigd. Radio 2-presentator Sander de Heer werd door zijn collega Twan van Peperstraat. naar de finish begeleid. En Sander was verbaasd dat hij het had gehaald. Oh man. Maar ik kan het ook nog even niet geloven. dat ik gewoon die 40 kilometer nu heb gelopen. en best in een. Aardige tijd, toch? Het is tien voor half negen. We zijn om 12 uur gestart. Hey, hey, hey, hey, hey. Ik moet bij de boeite doen weer bij te houden. Sander, Sander gaat even een sprintje inzetten. Hij ziet het woord finish. En daar gaat hij. Sander de Heer is binnen. Oh. Nu.nl heeft excuses aangeboden voor een tweet. De tekst was... Volg het laatste nieuws over de vermissing van Julian en Ruben... door je in onze apps te abonneren op de filter Vermissing Broertjes. Op Twitter zorgde die oproep voor boze reacties. Omdat het lijkt dat Nu.nl marketing bedrijft over de rug van twee vermiste jongetjes. De verzender van de Nu.nl-tweet is adjunct hoofdredkeur Gert-Jaap Hoekman. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan dat gebeuren, zoiets? Of was het een bewuste keus? Uh, ja, maar... Wat zegt u? Was het een bewuste keuze om het op deze manier te doen? Nou, het was een, uh, uh, een manier om uh, uh, uh, ja, onze bezoekers zeg maar, te wijzen op ja, de manier waarop je op de hoogte kan blijven van het nieuws. Dat is, uh, dat is wat, uh, wat wij graag willen doen. Hè? Mensen zo snel en zo goed mogelijk uh, op de hoogte houden van het laatste nieuws. Maar um, uh, ja, de manier waarop ik deze tweet heb opgesteld, is, uh, ja, is, is zodanig dat mensen dachten dat het een soort marketing of promoactie was voor Nupetel om geld te verdienen ofzo. En dat is uh, natuurlijk helemaal niet de bedoeling geweest. Nee, maar begrijp je wel dat het zo overkomt? Nou, ik begrijp uh, uh, aan alle boze reacties dat mensen dat zo, uh, zo zien. En vandaag ook dat we die uh, tweet hebben uh, teruggetrokken. Maar je begrijpt zelf niet dat mensen er boos over zijn? Nou, kijk, ik, dit is natuurlijk een heel erg gevoelige zaak en het is nooit mijn bedoeling geweest om, uh, om zeg maar, dit als een soort marketing uh, tool te gebruiken. Um, wij uh, uh, hebben een bepaalde manieren waarop mensen op de hoogte kunnen blijven. We kregen aardig wat mailtjes en reacties van mensen onder artikelen. Dat ze zeggen, nou, we zitten echt de in jullie app en we willen maar op de hoogte blijven. Dus ik dacht uh, dat ik een manier was... Om het uh, mensen wat makkelijker te maken. Dus in die zin was ik wel wat verbaasd dat mensen heel erg boos waren. Omdat het uh, ja, niet de bedoeling was om het, uh, om het als marketing te doen. Maar echt gewoon om mensen te laten zien. Nou, weet je, hoe, hoe kan je makkelijk op de hoogte blijven? Ja, want je kunt dan die filter aanklikken. en dan blijf je dus op de hoogte. En ja. wordt daar dan aan verdiend? Nee, kijk, dat, dat is ook een, een misvatting. Uh, onze app is gratis, deze service is uh, gratis. Um, uh, hey, alles wat nu.nl doet, is gratis. Dus uh, uh, daar wordt niet uh, geld aan verdiend. Nee. Nou werk je natuurlijk voor een nieuws-site. Uh, dat heeft als verdienmodel om zoveel mogelijk viewers te krijgen. Maar misschien is het dan wel zaak om op te passen... hoe je promo's maakt in combinatie met de nieuwsfeiten die daarbij gebruikt worden. Nou, kijk, daar heb, ik, daar heb ik vanmorgen natuurlijk al wat van geleerd. Ik bedoel, in die zin uh, was het misschien ook dit uh, het woordje abonneren. Dat mensen denken van, goh, hier, hier wordt even uh, over de rug van twee uh, vermiste jongens geld verdiend. Kijk... Dat uh, de, de, daar baal ik natuurlijk zelf ook van, want dat is helemaal niet de bedoeling. Uh, waar nu voor staat, is dat wij het laatste nieuws als eerste willen brengen. En uh, dit is een middel waarop mensen dat uh, makkelijk kunnen doen. En uh, wij, wij, wij dachten dat het uh, dat mensen die behoefte aan hadden maar um aan de reacties zult zien uh, uh, was dat ja, of niet zo... of in ieder geval de manier waarop we dit gedaan hebben... moet echt echt volgende keer anders. Dankjewel Gertja wel. adjunct jaap van Nu.nl. YouTube komt binnenkort met 30 betaalkanalen... waarop filmpjes te zien zijn die er professioneler uitzien... dan nu doorgaans het geval is. YouTube is onderdeel van Google... en wil met de betaalkanalen de concurrentie aangaan met Netflix. Een abonnement gaat ongeveer 3 dollar per kanaal per maand kosten. De bekerfinale AZ-PSV is gisteren bekeken door 1,6 miljoen mensen. Dat was daarmee het best bekeken programma van deze Hemelvaartsdag. De eerste aflevering van Jouw Vrouw, Mijn Vrouw, Vips... waarin BN'ers ruilen met elkaars partner... trok bijna 1,1 miljoen kijkers. De vrouw van Andy van der Meijden had al snel door... met wie zij een paar dagen zou ruilen. Nu zie ik het, Judith Osborne. Oh ja. <lacht> nou, dan krijgt Andy in ieder geval een vrouw... met dikke tieten en blond haar, want dat wou hij graag. Dat... Uh... Hoopte hij al op, dus nou, heeft hij zijn zin. Krijg ik een oude man met grijs haar en een bril op, heeft hij ook zijn zin. Dus voor hem kan het niet meer op vandaag, hè? Ja, kijk, 1,1 miljoen mensen naar. Over Andy van der Meijden gesproken. Zojuist werd bekend dat hij een van de deelnemers is aan de nieuwe serie Sterren springen. En ook Peter Jan Rens zal van de duikplank gaan springen. Edwin Evers stopt, in dit geval met The Voice of Holland. Al drie seizoenen is hij vooral te horen als drummer... tijdens de blind auditions en de liveshows. Maar nu wordt het te veel om te combineren... met zijn radiowerk voor Radio 538. Hij zal bij The Voice worden vervangen door collega-drummer Hans Eikenaar. Komende zondag rijdt de VPRO voor de tiende keer de Bob den Elprijs uit. Prijs voor het beste journalistieke reisboek. Maar om ervoor te zorgen dat de prijs over tien jaar ook nog kan worden uitgereikt... heeft de omroep dit jaar ook de bagagedrager in het leven geroepen. Het is een aanmoedigingsprijs van 2500 euro... waarmee een jonge schrijver de reis kan maken die hij of zij al in haar hoofd heeft. Katja de Bruin is de boekenredacteur van de VPRO en lid van de jury... die zondag dus de winnaar van de bagagedrager bekend gaat maken. Katja, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat de winnaar met die 2500 euro... lekker op vakantie gaat naar Jorette Mar en daar een leuk verhaaltje van maakt. Uh, nou, dat kan een meesterlijk verhaal opleveren. Ja, toch wel? zou en Uil zouden wel raad mee weten. <laughs> Maar nee, dat is niet de bedoeling. We hadden wel deelnemers die, een, die het schaamteloos hadden over een vakantie in plaats van een reis. Nou ja, dan maak je toch weinig kans om te winnen. Maar het idee is natuurlijk dat je jongeren wil gaan interesseren voor het schrijven van, van reisverhalen, journalistieke reisverhalen. Gaat het zo slecht met het genre? Nou, het is, een, uh, het is natuurlijk een genre dat in Nederland nooit enorm tot bloei is gekomen. Dus we hebben wel een paar goede reisschrijvers, maar het is vooral een heel Engels genre. En Bob Dylan is eigenlijk ook niet eens zo'n heel goed voorbeeld, want die, was, uh, die bleef dicht bij huis en uh, schreef uh, helemaal niet zo. Er was niet eens een echte reisschrijver. Uh, het, het, gaat, het, gaat niet, het gaat niet heel slecht, maar het kan altijd beter. En het is een duur genre als je jong bent en je, wil, je bent ambitieus in dit opzicht. Dus het is Het leuk om een uh, financieel steuntje in de rug te hebben. Ja. Waren er vroeger wel meer jongeren die dit, uh, het avontuur uh, aangingen? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of, dat, uh, of, dat, of er vroeger meer waren dan nu. Dat er belangstelling voor het genre bestaat, blijkt in ieder geval wel uit de gigantische hoeveelheid uh, inzenders. Hoeveel waren ze er? Nou, het waren er uh, meer dan 250. En we hebben een leeftijdslimiet uh, gesteld. Dus als we dat niet hadden gedaan, dan waren het er nog veel meer geweest. Waar ook veel boze reacties van ja, mensen. Ja, dat zag die ik op internet. Ja. Ja, en ook mensen die het onzin vonden dat je 33 als leeftijdsgrens uh, gebruikt. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die, dat, die boven die uh, leeftijd zitten. die het ook heel leuk zouden vinden om uh, op onze kosten op reis te gaan. Maar je wilde per se jonge mensen hebben. En dan nou, ook nog een, van een acceptabel een niveau. En dat, daar past gewoon een, dat, dat past bij dat het voor jonge, jonge schrijvers is. Ja. Was het een beetje van niveau, de inzendingen die jullie kregen? Uh, heel wisselend. Er zaten hele goede ideeën tussen... die wat minder goed waren opgeschreven. En andersom waren er ook sommige teksten... die heel goed uh, geschreven waren... maar waarvan het idee dan weer nogal vaag was... of totaal onuitvoerbaar. Of, uh. Dus zo bleven toch al met al niet eens zo gek veel over dat in aanmerking kwam. Vijf genomineerden die nu over zijn gebleven. En dat ja. varieert van het opzoeken van een verloren vakantieliefde... tot het bezoeken van Japan met een postbode. Want in Japan hebben ze geen straatnamen... en toch kunnen ze daar de post bezorgen op de een of andere manier. Ja. Een hele opvallende is van Beatrice Meester. Want ja. wat zou zij willen met haar verhaal? <laughs> Beatrice Meester wil graag ontmaagd worden in Parijs. Door een Fransman? Door, bij voorkeur door een Fransman, ja. En dat ja. voor 2500 euro? <laughs> ja, dat, uh, dat, dat is dan meegenomen. Nou, nou ja, daarvoor kom je in elk geval wel in Parijs. En dan wat ja. ze er verder mee doet, dat is aan haar. Maar hebben jullie maar... haar gesproken of dit een echt ja, plan is? Of dit wel dat, klopt? Uh, ik heb dat geverifieerd, Ja, want dat is natuurlijk, was natuurlijk ook mijn eerste gedachte. Van hoe serieus moeten we dit nemen? En het is jammer dat ik... Uh, he, in dat ene regeltje klinkt het misschien banaler dan het is wat zij in haar verhaal vertelde, was dat ze, ze is 22 is... en dat ze nog steeds maagd is en dat dat uh, heel onschuldig klinkt... maar te, dat dat helemaal niet zo is... omdat ze juist enorm bezig is met seks in, alle, uh, in haar gedachten... en dat ze vindt dat het eigenlijk wel eens tijd wordt... en dat ze helemaal niet zo onschuldig is als ze lijkt. En... Dus ze wil haar onschuld verliezen. En dat en kun je nergens Parijs beter doen dan de stad plek. van de liefde? Ja, ja, ja. ja precies, ja. Oké, dus dat is één van de kanshebbers in ieder geval. Nou ja, ze zijn alle vijf kanshebbers, dus zij is dat ook. Zondag, dan gaan we horen wie hem gaat winnen. De VPRO Bagagedrager. En natuurlijk horen we dan ook wie de winnaar is van de tiende Bob Den Elprijs. Katje de Bruin, boekenredacteur van de VPRO. Dankjewel. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Het was jarenlang een toonaangevend programma op Radio 3, zeker op de vrijdag, de Steen en Show. Tussen 1985 en 1999 werd het programma uitgezonden door de VARA, met de presentatoren onder meer Henk Westbroek, tof Jansen en natuurlijk Jack Spijkerman. Die laatste voerde een aantal legendarische telefoongesprekken waarin de gesprekspartners straal voor de gek werden gehouden. Hier een stukje waarin Jack Spijkerman zich geen raad weet met de karmot van de buren. niet helemaal synchroof over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 Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatie consultant. En Hans Laroes, oud-hoofdredacteur van TNM Channel. Goedemiddag, beide. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, iemand geluisterd naar de nacht van de vluchteling, afgelopen nacht op radio 2. Nee, nee, nee, Mario, nee, niet? nee. Het is trouwens wel bijzonder. We hadden vanochtend op Twitter toevallig ook een discussie over. Heel veel media-aandacht gehad dit jaar, nog meer dan alle jaren daarvoor. En toch vrij weinig opgeleverd. Dat is eigenlijk wel teleurstellend. Is dat Het vanochtend op anderhalve ton. Ja. Nou, ik, ik zou zelf, maar goed, dat, uh, dat is mijn advies aan de Stichting Vluchteling... zou een ander thema kiezen. Ik denk dat het daar misschien wel iets mee te maken heeft. Maar het boeit ons Nederlanders blijkbaar dus toch niet. Ondanks alles wat er in Syrië aan de hand is en alle vluchtelingen... Ja, alle mensen die daar op drift zijn... Zijn we daar blijkbaar helemaal niet mee bezig en samen ze anderhalf ton in. Nee, dat is wel jammer. Hans te ver van mijn wedstrijd. Ondanks dat hij nou er, ja, er goed dat... mee uitgepakt is. Het <laughs> zegt inderdaad iets over het Nederland waarin wij nu zitten. Dat uh, vooral bezig is met zijn eigen vierkante millimeter, naar mijn gevoel. Ja. En niet meer zo open staat voor alles wat er over de grenzen gebeurt. Ik denk dat een. Uh, Laten we zeggen, een actie, de, de, de moeder van alle acties geloof ik, één voor Afrika ooit... die toen een groot succes was, dat je die nu nauwelijks meer zou kunnen voeren. actie voor Syrië was ook heel teleurstellend. Hè. Dat zegt wel iets over aan de ene kant de manier waarop je de actie voert... want misschien is, moet de vorm nu anders zijn dan die ooit was. Ja. Maar het zegt nog veel meer over uh, de ontvankelijkheid. Maar en daar maak thema, ik me wel zorgen over. het thema daar ook op aanpassen. Ik heb vanochtend ja, al graag van een suggestie gedaan om het thema te kiezen. Houd ze daar? Dus heel erg gaan zitten op, we willen die mensen gewoon hier niet. Dus stuur daar maar geld daarheen om ze daar te houden. Ja, maar dat maar zou dat waarschijnlijk dat meer is... aanslaan. Dat is misschien niet de toon die we he, zitten. het help Syrië door ze daar te houden. Dat lijkt me niet het goede idee. Hè? Nou ja, Als je vluchtelingen regio. hebt die in, uh, in Syrië. Is, jawel, maar je hebt ook de reportages gezien in Nieuwsuur en andere programma's. Over ja. hoe Jordanië wankelt onder het vluchtelingenprobleem. Maar dan is het niet zo raar dat je ook kijkt wat andere landen daar kunnen doen. En laat ik zeggen, houdt ze daar, vind ik dan van een wat grof simplisme, waar je niet zo ja, ver want mee komt. Wat vind je dan, Marianne Swagerman, van zo'n uh, gisteren... Ja, de uitzending van nieuw dat ging de hele uitzending over Syrië. Ja, dat was een hele mooie uitzending. Ook een chapeau voor Marietje Schaken, die, die echt onvermoeibaar is... in het uh, zoeken van media-aandacht en andere aandacht voor dat onderwerp. En uh, deed dat gisteren, denk ik, ook, uh, ook daar in de studio heel erg goed. Maar het is uh, goed, tenzij je er geld mee had willen ophalen. Dan had je het anders nou, aan het pakken. Nou, Als je daadwerkelijk in Nederland veel geld zou willen ophalen voor vluchtelingen. moet je volgens mij op het thema gaan zitten, hoe bitter dan ook. dat we ze hier niet willen hebben. En dat we dus geld daarheen moeten sturen waar ze dan blijven. Maar dan dat praat is... we waar voor een klein deel van Nederland. En ik, dat is het we waar ik nou juist zo moeite mee heb. Namelijk het we dat niet meer nadenkt over wat er over de grenzen gebeurt. maar zegt wij willen problemen vooral niet hier hebben, want wij onze Problemen zijn al groot genoeg. Dat wij problemen hebben, dat snap ik. Maar dat dat leidt tot een soort je afzonderen van de rest van de wereld. En dat je zegt, zoek het daar maar uit... In, in jouw Syrië uh, met je potentiële gifgasaanvallen. Met geld van, ons. Met met geld van ons, ons. Dan kan je een gasmaker kopen. Ja. Dat dus vind ik een beetje cynisch. En dat vind ik helaas het verkeerde uh, onderdeel van, van de huidige tijdgeest. Maar als je dan minder geld ophoudt. Dat is dan maar zo. Maar dan heb je het wel. Ja, dan moet je het misschien hebben over de vorm waarin je het doet. En uh, ik weet niet. Ik weet niet wat het doel. Uh, of of de organisatie een doel had. Voor ja, ogen van Ja, Mijnen in Soudaan opruimen. Uh, ja, dus dat, dat weet ik wel. Maar in geld. In geld. weet ik ook niet. Dus ik kan ook helemaal niet beoordelen of het een succes is niet? Uh, misschien is het wel een groot succes. Nou, en... Met twee ton doe je natuurlijk niks. Dus dat, dat kan dan een succes zijn afgemeten aan doelstellingen. Met twee ton doe maar... je er wel is... meer dan wanneer je niks ophaalt. Dat is waar. En s'nachts weet je ook van tevoren... natuurlijk dat je Zekerlijk, niet dat de miljoenen een publiek is, gaat trekken... Een, omdat je s'nachts gaat lopen. Ja, ja. Goed, we praten zo meteen verder. Dan onder meer over de berichtgeving... Uh, rond het berichtgeving van de twee jongetjes Ruben en Julian. Waar het zo meteen ongetwijfeld ook weer in het internationaal uh, Journaal... met Jan van der over zal. Dit is Radio 1. Ja, burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan vanmiddag tussen twee en drie opnieuw op zoek naar die vermiste jongetjes uit Zeist. Via Facebook willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk mensen vragen om mee te helpen. En de politie kan of wil die zoekactie niet tegenhouden en vraagt de burgers om nauw met de politie samen te werken. Hulpverleners in Bangladesh hebben 17 dagen na de instorting van de kledingfabriek één overlevende onder het puin gevonden. De vrouw is gevonden in de kelder van het gebouw.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 En de bouw profiteert niet van de tijdelijke verlaging... van de btw op renovatiewerk in woningen. In maart ging de btw van 21 naar 6 procent. In de hoop dat dat zou leiden tot meer werk. Maar dat is niet gebeurd, blijkt een inventarisatie van vakblad KOBouw. En dat zijn de hoofdpunten. Dan nog de AMB verkeersinformatie John Bakker. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Brugge, 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven-België in beide richtingen bij Maastricht, 3 kilometer... A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk, 4 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij knoop het Hooipolder, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het mediaforum. Vandaag met Marianne Zwaagman, media-innovatieconsultant... en Hans LaRouche, oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal. Grote nieuws, afgelopen dagen is kennelijk zeg ik dan, de verdwijning van de jongetjes Ruben en Julian... en de zelfmoord van hun vader. TV-ploegen stonden gisteren aan de rand van het Bunderbos opgesteld... om verslag te doen van de vorderingen van de politiezoektocht. En dat was niet één tv-ploeg, dat waren er heel erg veel. Straks valt natuurlijk te bezien of het weer op de Utrechtse Heuvelrug ook veel media zijn. Terecht dat ze overal staan waar er gezocht wordt, Marjan? Nee, dat is volkomen onterecht. Uh, dit is vooral een privé-aangelegenheid. En uh, ik zie duidelijk een, een paradigma-shift in, in de media... waar we altijd uh, terughoudend omgingen met zelfmoord en, en, en familiedrama's, um, uh, is dat nu blijkbaar iets... wat van minuut tot minuut uh, gevolgd moet worden. Het gaat om uh, de vermissing van twee jongetjes. Ja, he? het, is het, enige, het enige publieke aspect aan deze zaak is de vermissing van die jongetjes. En wat wij als burgers of als media zouden kunnen doen... om te helpen in die opsporing...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 waar ze volgens mij redelijk veel aan dit verhaal doen. Overigens is het idee dat ergens straalwagens staan... Is niet hetzelfde als dat je live voortdurend uitzendt... En, maar, en, en alleen maar op lijkjes wacht. Een straalwagen is niet veel meer dan een telefoonverbinding... die een krantenjournalist gebruikt om een stukje door te bellen. Het gaat om hoe je er als journalist mee omgaat. Is het te veel, en voor mij is het evident... Um, nou, ik vind dat de Telegraaf er te veel aan doet... Als ik naar de, de televisieuitzendingen kijk van NOS en RTL... denk ik dat het gewoon normale journalistiek is. Die is ook helemaal niet gericht op het, uh, laat ik zeggen, het, het, het, het... het overschrijden van de grenzen van privacy. Dit is een groot verhaal. Het is heel triest. Het is niet voor niks dat heel veel mensen erbij betrokken zijn. Dat het op Twitter een thema is. Dat mensen straks uh, op zoek gaan. Dat mensen hun beeldmateriaal beschikbaar stellen... Het over dat verhaal hebben is iets anders dan verlekkerd liggen wachten op, op lijkjes. Op. Um, er zal misschien een enkele zijn die dat doet, maar dat is niet wat de gemiddelde journalist, wat de gemiddelde journalistieke organisatie doet. Dus RTL en NOS doen het wel ja. netjes, de Telegraaf? Dus nou, dat is een volslagen onzin. Uh, de Telegraaf doet het op zijn Telegraafs. Uh, daar is een publiek voor, dat doet de Telegraaf al honderd jaar zo. Maar dan mag het wel. En, ja, dat nou, is... dat is in ieder geval consistent. En wat ik nu zie, is bij het is de consistent media... consistent in zijn inconsistentie, wat Marjan ja? zegt. Dat ja? vind ik wel knap. Ja, dat is prima. Ik heb daar verder geen, geen, geen, geen oordeel over... anders dan wat ik daar als consument van vind. Maar ze doen het in ieder geval consistent. Wat de andere media niet consistent doen... is waar ze altijd zeiden, we gaan terughoudend om met familiedrama's of hoe je die dingen ook noemt, en zelfmoord... doen ze dat nu al niet meer. Dat ging al vanaf de eerste seconde fout in tweets van de politie... die op het moment dat er nog niets bekend was... het al hadden over de kanjes van kinderen en de lieve moeder. We hebben het nu over uh, media en ja, niet, ja, niet over de politie. Het dat is weer een ander onderwerp. Van, ik heb het over en de rol van de media die daar voorkomen mee aan de haal gingen wat niets niet, toevoegt. wat is echt niet waar, de niets... media zijn daar niet mee aan de haal gegaan. Die doen ja, daar normaal geslag over. Ik herinner me een aantal jaren geleden, is al langer geleden... een aantal zaken van kinderdodingen, bijvoorbeeld in Haarlem. En ik herinner me ook hoe toen op het NOS, bijvoorbeeld met, met buitenstaanders, maar ook met, met het Jeugdjournaal, hoe daar aandacht aan besteed is... van hoe je een zaak als deze, die heel erg raakt, die ook kinderen raakt... waar kinderen de volgende dag op schoolplein over spreken... hoe je dat op een, op een verstandige manier uh, brengt. Het onverstandige is het zwijgen. Het onverstandige is bij het zwijgen gaan er allerlei verhalen ontstaan... en uh, wordt het alleen maar erger. Het verstandige is daar met normale journalistieke criteria op los te gaan. Dus het verhaal te brengen, niet de hele tijd live uit te zenden... niet uh, allerlei details van die familie zelf uh, te brengen... maar te hebben over hoe dat kan, hoe zo'n uh, zoekactie wordt georganiseerd... hoe iedereen daarbij betrokken is... hoe straks, uh, dat werd net in het journalen op de radio ook gezegd... hoe straks burger wachten, zo heet ze geloof ik, aan het werk gaan... hoe bedrijven hun, hun videomateriaal inleveren. Dat betekent dat het een verhaal ergens over gaat. En het belangrijkste is de manier, de toon, de woordkeuze... die je als journalist gebruikt. En het simpele feit dat je, het bericht, dat je bericht over twee kinderen... de moeder daarachter die hoopt, en ook op Facebook actief is... dat haar kinderen gevonden worden natuurlijk... Maar je de toon dat dat... verder oké? Okay. Ik vind niet, over het maar... algemeen de toon oké. Okay. En ik vind ja. het heel raar dat je zegt... ja, de Telegraaf mag, uh, mag dat allemaal wel doen... want ze doen het al honderd jaar verkeerd. Uh, vind en, en... verkeerd. Vind ik nee, verkeerd? Nee, dat heb je net nu ook gezegd... want die, die appelleren aan een soort uh, uh, ja, buikgevoel... Maar waarin als, de grenzen het, van privacy overschreden worden. We gaan, we gaan hier voorbij aan het punt. Nee, we, we sta... gaan niet voorbij aan nee, nou, nou, we we het punt. We hebben het over journalistieke relevantie. Je zegt, ik vind het heigerig... het wacht op twee lijkjes, het is te veel. Maar de Telegraaf... Wel punt, over. Wat, nee, wat mijn punt is, er staan daar acht of tien straalwagens die je helemaal niet nodig hebt om een verslagje te maken van hoe de uh, opdracht. Dat, dat, dat, nou dat wordt nu echt gezegd door iemand die niet weet hoe het werkt. Nee, dat is Zoals echt een onzin. schrijvende nee. journalist een laptop nodig heeft en een telefoon om zijn stukje door te brengen, zo heeft de televisie een camera nodig en een straalwagen, en heeft een radioverslaggever een laptop nodig en een microfoon. Okay, en het gaat niet, op okay, we, we, gaat niet om de sluiten. Laten dan we niet op de techniek in gaan, dat is het punt wat jij zegt. Dat is het nee, we zijn spullen er die nodig zijn om live om, uit te zenden, om verhalen naar heel, nee niet op per se. Je kan live gaan, je kan ook je verbindingen leggen. Ja, als je, dan, maar als je doel, als dat je wedstrijd, als je AZPSV uitzendt, heb je echt camera's nodig om het te laten zien. Het gaat erom hoe je Maar Jan Zwagman, het live gaan daar heb je een probleem mee. Je, je, ja. ja. okay, ja, je, je het live gaan, nu even live gaan. Daar vanaf dat bos heeft geen enkele zin. Vindt Jan zin. Nee, ja. het heeft geen enkele zin. Maar zaken, maar. Want het enige wat het op kan leveren is ofwel... Er worden lijkjes gevonden, ofwel... Dan, dan toon je dat worden... dus niet, dan vertel je daar iets over... en dan laat je de ja, politie aan het woord. Ook, dat kun je ook vertellen zonder dat je daar live de hele dag bent. Okay, dan wil ik ja, even je even kan ook een voedselwedstrijd die... uitzenden door hem niet uit te zenden... maar door later te vertellen die hoe het is afgelopen. die Hans net maakt, want daar ben ik het helemaal mee eens... ik had liever gezien dat de NOS zijn verslaggevers had gezegd... op wat ik namelijk maatschappelijk heel relevant vind in dit verhaal. Al die nieuwe mogelijkheden die er nu zijn ja. voor die opsporing... als jij en ik over de snelweg rijden... blijkt dat om de 100 meter een camera staat... Staat, die niet alleen mijn kenteken ziet... maar ook met maar hoeveel zijn, mensen in de auto En als je daar als media een onderdeel van interessant. dat vind ik goed. interessant. Om te zien hoe is de politie nu... dat, dat voegt namelijk ook iets maatschappelijks toe... hoe ver ga je in, de opsporen als discussie? media mee in die oproepen van de politie? Nou, dat, dat is namelijk interessant. Dat, is... dat zouden wij als burgers ook gewoon moeten weten. Hoe dat allemaal werkt. Welke opsporingsmogelijkheden er tegenwoordig allemaal zijn. Want daar worden we namelijk zelf elke dag mee geconfronteerd. Dat weten we niet. Maar dat weten we ook. Want er is vandaag een verhaal over de drones... Man, die op opstelten willen inzetten. Bij een bos staan wachten. Een mededeling nee, okay, van dat de politie nu voldoet daar. Ja, dat punt heb je gemaakt dat je niet vindt dat ze bij dat bos moeten wachten. Ja, het nee, maar zo geloof zij Hans Het Leroes, is hetzelfde als dat je naar de eerste kamer gaat en de afloop uh, de voorzitter vraagt om te vertellen wat er is besloten. Dat, dat, dat lijkt mij een rare manier van journalistiek. Dan te even doen. de andere ja, manier is ja, van geen richtgevend kwestie. Geweestie? Dit is nee, een privé kwestie. Dit is geen privé kwestie. Dit is een veel groter vraag. Hans Roos en Marianne Swageman. We gaan daar even, gaat niet eens. Ik wil even een stap verder zetten. Nee, dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. Als je het hebt over opsporen, meehelpen aan de opsporing. Maar is niet een taak van de NOS. Nee, het is misschien een effect van je berichtgeving, maar de taak van iedere nieuwsorganisatie is uh, verhalen maken. Um, er is een andere alert, dus de NOS is er wel op ingericht dat je op het moment dat er, uh, dat er overdag bijvoorbeeld een andere alert wordt gegeven, dat, dat dat kan worden uitgezonden op radio, televisie, etc. Maar dat is niet de taak van de nieuwsorganisatie. Ik snap wel. Um, dat, dat mensen uh, hopen uh, dat, dat het effect heeft. Hè? Dat de berichtgeving, wat denk ik ook wel voor een deel het geval is... Dat de, de berichtgeving over die jongetjes waarschijnlijk er ook toe heeft geleid... dat mensen in actie komen. Maar het is niet de primaire taak om, uh, op, om de politie te helpen boeven te vangen. Uh, of in dit geval, het is niet de primaire taak... het kan wel een effect zijn om uh, die jongetjes te vinden. Maar tegelijkertijd weet je dat als je er aandacht aan besteedt... dat er misschien meer mensen gaan opletten. Dus een indirect effect is er wel. Wat wil je nog wel horen in deze zaak, Marjans Zageman? Nou, wat ik net zei, dus hoe die opsporing precies verloopt... daarvan kan ik me voorstellen dat het nieuwswaardig is. Of die jongetjes uiteindelijk gevonden zijn of niet, dat, dat is nieuwswaardig. Of er nieuwe sporen zijn die leiden naar nieuwe gebieden... zodat wij allemaal beter op kan, kunnen gaan letten in een ander gebied. Alles wat nieuwswaardig is en wat niet een privézaak is. En dat is dus ook mijn punt. De aandacht wordt nu, en ook de journalistieke capaciteit... wordt nu gelegd op iets wat niet relevant is, namelijk bij een bos staan wachten. En met die capaciteit dat je andere dingen nou, kunt doen het zijn die wel ja, we ja, we gaan, we gaan ons nu herhalen. Laten we over een heel ander onderwerp dan uh, nu gaan praten. Uh, okay. Iets waar jullie misschien iets meer elkaar kunnen vinden. Uh, <laughs> lente, net in het land. In het al bijna zomer. Namelijk de programmering. De zomerprogrammering begint alweer bijna. Het nieuwsprogramma van Pound, bijvoorbeeld Nieuws... stopt op 17 mei al met uitzenden. Hans, jij was daar ook verbaasd over? Ja, het Wat... gebeurt geloof ik ieder jaar. Maar ik ben daar verbaasd over. Dat Eind je, mei houdt het normaal. Als je een nieuwsprogramma een... maakt. dat je blijkbaar ervan uitgaat dat er in de zomer geen nieuws is. Nee, maar goed, misschien houd je zendtijd gewoon op, toch? Je krijgt een aantal minuten zendtijd uh, toebedeeld. En nee, budget ook vooral. En jawel, budget. het is een kwestie van prioriteiten, ja. Hoe bedoel je? Om, dat een omroep, kijk, als een omroep pretendeert een nieuwsprogramma te maken, uh, dan moet je dat het hele jaar door willen maken. Kijk, ik kan me voorstellen dat een programma als dit niet op zaterdag en zondag uitzendt, maar idealiter is een nieuwsprogramma er zeven dagen per week per jaar. Dat, nou, het, het wordt natuurlijk ook door de NPO helemaal niet als een nieuwsprogramma gezien. Want het moet om de havenkap sneuvelen voor, voor, voor sportwedstrijden en andere dingen. Maar goed, je bent oh, er ook als omroep ook bij hè? Je bent als omroep erbij ja. hoeveel ja, jij. Ja, nou, je wilt dat maken. met je nou, dus die, die worden dan verschoven of zo. En ja. en. en uh, maar maar Marjan, je bent er als omroep meer... bij dat je aangeeft van ik wil zoveel maken. Ja. Nou, oké, okay, daar kun je wel, daar kun je wel. Ik ben het overigens uh, eens hoor, ik vind ook dat ze door zouden moeten gaan. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij Wakker Nederland. Die willen heel graag, in ieder geval dat was vorig jaar zo, doorgaan in de ochtend met dat programma. Maar dat, dat, daar is dan of geen budget, of geen tijd, of geen prioriteit voor. Uh, dus je kunt dat als omroep niet altijd helemaal beïnvloeden. Um, ik vind in dit geval uh, zit dit programma meer in, in, de, in de, de range van uh, De Wereld Draait Door en Paul en Witteman die ook allemaal stoppen. Um, dus ik, ik zou ze meer in die categorie willen scharen dan in de categorie nieuwsuur en, en het journaal. Uh, waarvan het wel logisch is dat dat in de zomer doorgaat. Um, ik vind zelf wel dat uh, Poont gewoon te weinig programma's maakt. En uh, dat doen ze vaak met de legitimatie van: ja, maar we zijn heel druk met het Po-nieuws... En dat is elke dag live. En dat is eerder de visie van TV maken. En dat vergt heel veel. Um, nou, Het is ook maar 15 minuten elke dag. Dus dat, ja. ik denk dat dat wel meevalt. Dat is een kwestie en, en van keuzes maken. Budgetteren. Ik vind wel dat ze dan. En te veel in, in... geld uitgeven, waarschijnlijk aan de mensen die je betaalt. Ja, Want ik, ik verbaas dus, me dus... heel erg over de salarissen van uh, ja. bijvoorbeeld de voorzitter van, uh, van Pont. Die. Uh, uh, het salaris uh, opstrijkt, dat uh, volgens mij de directeur van de NOS nog niet verdient. Ja, dus daar worden wel verkeerde prioriteiten gesteld, wat mij ja. betreft. En ik zou wel graag zien dat er in de zomer dan wel andere dingen werden gedaan. En dat was in het eerste seizoen wel zo. Was er dat Ibiza-programma wat ze toen maakten, bijvoorbeeld? Is uh, nu al niet bekend, hè? of, iets, of is er helemaal ik vind, niks? Nou, ik, ik, weet, ik heb nog niks van gehoord. Ik weet wel dat WNL is daar bijvoorbeeld veel ambitieuzer in... om ook dan in de zomer andere dingen te mogen doen met, uh, ja. met hun centraad. In zekere zin is het, is het is het uh, op deze manier een beetje verspild geld... dat die twee nieuwe omroepen het bestel zijn binnengekomen? Gekomen. Die hebben niet zoveel kunnen toevoegen. En dan zie je dus uh, wat er nu gebeurt. namelijk Een, een soort van lethargie uh, die zij heel veel binnenbrengen. Terwijl ze deden alsof ze een nieuw leven zouden brengen. Dat vind ik wel jammer. En nu uiteindelijk ook het geld opstrijken waar ze tegenaan hebben lopen trappen. Ja, dat, dat in geval, is dat nou, dat in, dat in, in ieder geval. Dat was vanaf dag ja. één doel. Hè? Dus ja. dat, uh, daar is nooit zo'n geheim van gemaakt. En het is een telegraafkoep geweest hè, waar Marjan nog aan heeft meegewerkt. Ja, schaam ik me ook niet voor. Ja, nee, nee dat Zo ga je om met het geld van belastingbetalers inderdaad. Hans Leroes, ik wil nog één ding met jou bespreken. Gisteren was onze de oud-ombudsman van de Volkskrant uh, in het programma... Tom Meens, die uh, onderzoek heeft gedaan naar de radio-uitzending... over de zelfdoding van mm -hmm. Tim Rieberink voor de VARA. Hij sprak zijn hoop uit dat de Raad van de Journalistiek... Weer een krachtig toezichthouder gaat worden. Waar alle media zich bij aansluiten. Dat, ho dat uh, hoopt de Raad ook te worden. Ja, ja. In ieder geval zijn positie te versterken. Jij bent de ja. vers aangetreden baas van ja. de Raad voor de Journalistiek. Maar ja. gaat dat lukken dan? Um, ik weet niet of het. Nou, ik, ik, ik hoop het wel. Ik vind wel dat zo'n raad uh, allerlei manieren heeft om zijn gezag te verbeteren. En wat prettig is, is dat uh, bijvoorbeeld RTL en Elsevier in de raad zijn teruggekeerd. Ja, maar uh, ik, de Telegraaf. Dat niet. gaat nog niet. Maar de Telegraaf hoop ik uh, dat ooit dat wel zal doen. Al maken zij er een punt van hoor. Dat, uh, dat ze. Dat ze niet bij de Raad willen horen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat zij het misschien ook leuk uh, en nuttig gaan vinden... om overheidsbemoeienis buiten te houden. Maar goed, hoe meer anderen er weer naar de Raad terugkeren... wat dus nu bezig is... hoe, hoe, hoe, hoe minder van belang de positie van de Telegraaf dan wordt. En hoe, hoe meer je één toezichthouder dan krijgt? Maar nou, kijk, Er zijn destijds veel partijen waaronder de Telegraaf uh, uitgestapt... Uh, omdat er te veel overlap was met uh, de gang naar de rechter... Um, en dat is wat mij betreft natuurlijk ook de, de grens... die er aan de vrijheid van meningsuiting en journalistiek gesteld moet worden. Die, die staat gewoon in de wet. Hè. Dus als je iets te klagen hebt, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan maak je daar een juridische constructie van. Dus de Raad van Journalistiek zou een andere rol voor zichzelf moeten vinden. Want debat zoals wij het nu hier ook voeren... bijvoorbeeld over die twee jongetjes... Uh, dat, het is wel heel goed dat de beroepsgroep met elkaar... en misschien ook wel met betrokkenen, uh, daarover in debat gaat. Maar ik zou ook uh, Hans willen oproepen om daar echt een nieuwe vorm voor te maar vinden. Daar, ja. oh, daar heb ik me over uitgeladen. Dus daar, ja, maar die vorm waar dan, jij je over uitgeladen dank hebt... daar ben ik niet zo enthousiast over. Verder discussiëren, dank voor, want dan uh, dan dank u, voor de suggestie, maar het gaat <laughs> inderdaad om... dat de raad geen rechtertje speelt, maar op een andere manier bijdraagt... dan uh, ja, de kwaliteit dan nog van zou het zou ik vak. dat in een andere vorm willen doen... maar ik begrijp dat we daar nu geen tijd meer voor hebben. Nee, precies, dat onze PIS-kandidaten zo al binnenkomen lopen. En die wil natuurlijk een enorme score neer gaan zetten. Die moet boven de honderd hebben begrepen. Ja, boven de honderd punten. Hans Loos, Marjans Zwageman, fijn weekend. Dank jullie wel. is Radio 1 lunch. Frank Hansen, goedemiddag. Goedemiddag. Afgereisd vanuit Kerkraden, ja. 42 jaar, met de hele familie. Ja, de hele familie erbij, ja. Ja, ja, ja. En die vinden het allemaal heel spannend natuurlijk ja. dat je er bent. Ja, de druk ja. voor jou wordt alleen maar groter op die manier. Helaas ja, wel, ja. Goed, 100 punten is inderdaad de score die is ja. neergezet. Dus het is taak aan jou om een hele goede nieuwsfactor ja. neer te gaan zetten... zodat je over die score heen kunt gaan. Alles goed gevolgd, neem ik aan? Zo goed als, zo goed als. Zullen we maar gewoon ervoor gaan en kijken waar ja, jouw factor op uit gaat komen? Ja. Succes. De nationale nieuwsquiz. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Luchtvaartpersoneel maakt zich zorgen over de kwaliteit van de lucht aan boord. Piloten die kampen met geheugenverlies, duizeligheid of onwel worden tijdens de vlucht. De afgelopen zes jaar zijn er bijna 100 meldingen geweest van stank in een Nederlands vliegtuig. Mogelijke oorzaak. Het inademen van oliedampen die via het erkosysteem het vliegtuig inkomen. In veertig in gevallen werden bemanningsleden. Onwel. Ja, een aantal oud-medewerkers van KLM vertelde gisteren anoniem in een uitzending van het tv-programma Zembla over hun gezondheidsklachten. De grootste Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM ontkent dat er problemen zijn. Van welke luchtvaartmaatschappij is de directeur die de gezondheidsproblemen van piloten wel erkent? Dat was volgens mij Arkefly. Arkefly, inderdaad. Steven van der Heijden is dat de directeur van Arkefly. Hij wil een onderzoek en roept ook zijn. Medewerkers op om zich te melden. De gezondheidsklachten zijn waarschijnlijk te wijten aan oliedampen. Wat is de naam voor de giftige stoffen die in die oliedampen zitten? Ik dacht dat dat een afkorting was: DZP. DCP's. Jammer, het zijn net twee van de drie lettertjes zijn uh, anders. Volgens toxicoloog Martin van den Berg... hebben die TCP's dezelfde eigenschappen als zenuwgas... en kunnen Klopt. dus grote gevolgen hebben. We gaan naar vraag drie. Daarin lees ik een kop voor uit de krant. En de vraag is aan jou, waar gaat dat over? Met drie mogelijke antwoorden. Het citaat is... Zo erg hebben ze het niet eens gaat het over 1. volgens twee illegale jongens... is hun situatie niet zo erg als die van de andere illegale om hen heen. 2. rechters zijn tegen extra enkelbanden. Volgens veel Nederlanders zou de straf namelijk niet zwaar genoeg zijn. Of drie, de 350 beschermde vogels die gisteren gevonden zijn... in een huis in Noord-Brabant, maken het goed. Het citaat is zo erg, hebben ze het niet eens. Dat is een moeilijk. Dan word ik ook nummer 2. Helaas. Het waren wel twee illegale jongens, dus het was ah, okay. antwoord één. Ja, ja. Volgens twee illegale jongens is hun situatie niet zo erg als die van de mensen om hen in. Het was een kop uit de NRC Next okay. van vanochtend. Gaan we naar vraag vier. Onder die illegale zitten veel vluchtelingen. En vannacht werd de nacht van de vluchteling gehouden om aandacht te vragen voor vluchtelingen. In welke stad eindigde vanochtend die nachtelijke wandeltocht? Die ging van Rotterdam naar Den Haag. Precies, dus die eindigde in Den Haag. Ja. Goed geantwoord. In totaal liepen de deelnemers 40 kilometer, want dat is die afstand van Rotterdam ja. naar Den Haag en door was om zoveel mogelijk geld op te halen voor het ruimen van landmijnen in Soedan. Wij gaan een fragment laten horen voor vraag 5. En de vraag is wie er aan het woord is. komt Jan. Sommigen waren nog niet eens geboren toen ze de beker wonnen. we hebben ja. na 30 jaar weer een keer veroverd. En ja, dat geeft natuurlijk een heel, heel prettig gevoel. Een, een mooie afsluiting ja. van een hele mooie dag. Niet al te lastig. Nee, die, die man ken ik wel. Gertjan van Verbeek. Van Gertjan Verbeek, inderdaad, de trainer van AZ. Voetbal vloeg, uh, versloeg ja. PSV gisteren en won daarmee voor de vierde keer de KNVB-beker. Niet alleen AZ vierde een feestje. Ook in buurland België was een Nederlandse trainer succesvol in het bekertoernooi. Met welke voetbalclub won Mario Been gisteren de Belgische beker? Racing Genk. Racing Genk is inderdaad goed. Dat was uh, finale eindigd in 2-0. Van, ja, uh, Brugge, als dat. Dan hebben we nog één vraag te gaan. En okay. daarmee kun je vier punten winnen mm. als je het heel snel weet. Uh, je krijgt aanwijzingen en wij zijn op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag daarbij is, wat zoeken okay. we? En bij het onderwerp betekent dat één term. Dus okay. wees je daarvan bewust. Zodra je denkt te weten, geef je het aan. Zeg je stop en kun je ja. het goede antwoord geven. komt hij aan. Vier. Er zit niemand in mij. 3. Mensenrechtenactivisten verzetten zich tegen mij. 2. In Afghanistan, Irak en Pakistan ben ik al vaak geweest. 1. D66 wil aparte wetgeving ontwikkelen voor mijn broeders bij oh. de politie. Ja, stop. Politie, dat zijn drones. Om ja. Ja, ja, je zegt het ja. echt balend, hè? Ja. Van, ik had het wel eerder willen weten. Ja, dat was natuurlijk de ja, aanleiding ja, ja, ja. voor het initiatief. De brief van minister opstelde van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Hij schrijft dat hij een speciale mm -hmm. politieeenheid wil oprichten... die drones bijvoorbeeld kan inzetten bij het opzoren okay. van hennepkwekerijen. Dus dat is dan één punt. Ja, de vraag is dan, wat is jouw nieuwsfactor Factor uh, geworden? En dan kijk ik even naar de regisseur. En dat is een nieuwsfactor van vijf. Klopt. Ja, dan moet je wel heel erg hard je best gaan doen heel om snel het zijn, te redden. Als ja. je twintig <laughs> vragen goed hebben. Dat ja. wordt volgens mij uh, nee, dat wordt lastig, een beetje lastig. Maar goed, het is, onmogelijk. Het is niet onmogelijk. We spelen okay. zo meteen in ieder geval uh, verder. Goed.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 of moet even de ruimte krijgen om te bezuinigen op straffen. Ik praat er straks over met strafrechtadvocaat Peter Plasman. En natuurlijk graag met u als u reageert op de stelling... het is goed dat rechters bezwaar maken tegen extra enkelbanden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen naar het nummer 0800-1101. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. Voor de twitteraars gebruik hashtag #standpunt of download de gratis gratisstand.nl-app voor je iPhone of je Android.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 Ain't No Sunshine. De muziek om even bij te komen voor Frank Hansen uit Kerkrade... die uh, ja. de tweede ronde gaat spelen van de Nationale Nieuwsquiz. Twintig vragen slechts. <laughs> Moet je goed hebben om uh, de weekwinnaar te worden. Uh, als je het niet weet, zeg zo snel mogelijk pas. Ja. Laat me wel de vraag uh, uitspreken, okay. in ieder geval, voordat je het antwoord geeft. Okay. Gaan we aan de gang. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is tijdens een verkiezingsbijeenkomst... de zoon van de ex-premier ex ontvoerd? Pakistan. Is goed, van welke voetbalclub was de 15-jarige speler die gisteren tijdens een wedstrijd in zijn gezicht werd geschopt? Buitenboys. Is goed, in welk land zijn gisteren 39 mensen gewond geraakt door een blikseminslag? Duitsland. Is goed, met wat voor medicijnen is volgens Deense onderzoekers chronische rugpijn soms te verhelpen? Pas. Antibiotica is dat. Wat was vorig jaar het meest verkochte fairtrade product? Pas. Chocola. Door de tegenvallende economie valt de belastingopbrengst hoeveel miljard lager uit? 11 miljard. Is goed, uit welk land komt de dioxinezalm die ook in Nederland is verkocht? Uh. Zweden. Is goed. Welke loterij geeft vandaag de allerhoogste geldprijs weg die ooit in Nederland te winnen was? Staatsloterij. Goed geantwoord. Welk land is boos over de troonrede die koningin Elis Elisabeth gisteren heeft uitgesproken? Argentinië. Is goed. Een automobilist is gisteren van de flyover bij welk knooppunt afgeschoten? Kleinpolderplein. Kleinpolderplein is goed. Welk dier heeft volgens Schotse onderzoekers het meest gevoelige gehoor van alle dieren? uil. Het is de mot. De minister van welk land is gisteren tijdens een live persconferentie flauwgevallen? Pas. Burkina Faso. In welke provincie is gisteren na een botsing een plezierboot gezonken? Uh, Friesland. Het is goed. De VS mogen negen militaire bases in welk land houden na hun vertrek volgend, volgend jaar? Pas. Afghanistan. Hoe heet de Italiaanse modeontwerper die op 92-jarige leeftijd is overleden? Mossini. Missoni. Door welke dieren is een concert van Paul McCartney in Brazilië verstoord? Pas. Dat waren sprinkhanen. De president van welk land heeft gisteren de Internationale Karelsprijs ontvangen? Pas. Litouwen, hoe heet de luchtvaartmaatschappij die zijn winst het afgelopen jaar heeft zien verdubbelen? Je mag hem nog beantwoorden. Het is gewoon klaar nu volgens nee, pas, mij. Pas, he? de waren dat. Die laatste vraag was volgens mij van nou: nee. het zal allemaal wel, het gaat niet meer lukken. Nee. Nee, het is jammer. Je had Op zich heb je het in het begin hartstikke goed gedaan. Ja, het begin ging goed. Een... Ja, tien het, vragen goed. Dat waren er net zoveel als de kandidaat gisteren ook had. Alleen zijn factor was beter. Factor. beter ja. Ja, ja, dus ja, het ja, leidt uiteindelijk ja, ja. tot een halvering van de score. Namelijk 50 punten. Leuk dat je hier was in ieder geval. En ik kan je wel de vaste prijzen meegeven. Dank je wel. Maar ik ga Erik van der Kolk uit Utrecht feliciteren met deze week. 300 euro. Ja, lekker. Ja, toch? Gisteren ging het al goed en uh, je bent de winnaar gebleven. Dus uh, ik wens je er heel veel plezier mee. Ik weet niet wat je gaat doen, maar uh, denk even aan ja, ons hè, als je er wat leuks mee doet. Ik denk dat ik het een keer wil Kijk, die zijn er hartstikke zo langs, blij mee. Ik hebben er iets van nu mee. Dus hé, uh, hey, meld en al voor jullie. Kijk, veel plezier ermee. Dank je wel. Erik van der Kolk uit Utrecht, dus 46 jaar en de winnaar van deze week in de Nationale Nielsfest. Wij zijn straks terug om kwart over één met het Surf naar nou de gids.fm. Zometeen om twee uur in Vrijdagmiddag live! De Tine Frisico. Over de vraag: profiteren ook vrouwen in China van de economische groei? De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. I'm 34, I'm black and I'm gay. Satire. Dat is dus typisch iets voor Nederlanders. Hè? Dat ze altijd te vroeg zijn met alles. En live muziek van Beans en Fatback.